9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn komt met maatregelen om de grootschalige fraude met pgb's aan te pakken. Iedereen die nu zo'n persoonsgebonden budget krijgt, wordt nog eens onder de loep genomen. Verder komen er 22 extra inspecteurs die zich fulltime gaan richten op pgb-fraude. Budgetten worden voortaan ook niet meer contant uitbetaald. Van Rijn komt met de maatregelen omdat uit onderzoek blijkt dat er mogelijk voor tientallen miljoenen euro's wordt gefraudeerd met de zorgbudgetten. Vaak gaat het om strak georganiseerde fraude. Ministeries gaan daarom ook nauwer met elkaar samenwerken. Voor de bestrijding van de PGB-fraude wordt de komende twee jaar 15 miljoen euro uitgetrokken. Justitie hoopt onterecht gekregen zorgbudgetten te kunnen terugvorderen. In een huis in de Gelderse plaats op Heusden... hebben de brandweer en de politie opnieuw vuurwerk gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft er een aantal kilo's... aan zwaar illegaal vuurwerk veiliggesteld...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 Middagtemperatuur dan rond 6 graden. En tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWD. Op de A4 Amsterdam richting Delft staat tussen Rijswijk Centrum en Rijswijk 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De industrieterrein Plaspoel-Polder zijn drie rijstroken dicht. En dit was de verkeersinformatie. De coachingskalender is al 10 jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk.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 Dit is Radio 1, KRO-NTR-VPRO. Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond straks. Het verleden van een man die meer dan een miljoen mensen toespreekt... zo rond 8 uur s'avonds. Rob Trip. Hij leidt ons straks rond in zijn ouderlijk huis. Maar nu eerst een portret van een futuroloog. En niet zomaar eentje. Niet eentje die je fantastische perspectieven voorschotelt... van uh, over tien jaar komt internet via een implantaat je hoofd binnen... of over vijf jaar komt al ons voedsel uit een voedselprinter... en dan ben je binnen een uur van Amsterdam... Naar New York. Nee, nee, nee, nee. Een realistisch futuroloog. Een denker. Een breed denker. Niet gespecialiseerd in één soort wetenschap, maar iemand die zijn licht kan laten schijnen over de toekomst, over de mogelijkheden, over de onmogelijkheden. En hij heeft niet, zoals je dat zo vaak hoort in deze tijden, een fatalistische toekomstvisie. Niet somber is hij. En hij heet Paul Ostendorf. Corine van der Hoeven was nieuwsgierig. Zij zocht hem op. En wij gaan luisteren naar. Ik spaar geen postzegels, ik spaar kennis. Nou, hier sta ik voor het appartement in Vught van Paul Ostendorf, de fytoloog. Hij woont hier op de zesde verdieping, heb ik me laten vertellen. Het is een uh, soort van, nou mag ik zeggen, ivoren toren voor hem... om na te denken over de ontwikkelingen in de wereld. Je zou kunnen zeggen dat hij als een soort van kluizenaar uitkijkt op die wereld, daar beneden. Ik ben benieuwd aan de vooravond van het nieuwe jaar 2013, hoe hij denkt over de huidige tijd en ook over de ontwikkelingen op velenlei gebied. Ja, daar staat hij. Dag uh, Paul, ik, ik sta voor de deur. De verdieping. Paul Ostendorf. Welkom. Ja, ik heb even gekeken in het hele huis. Het is een groot appartement waar je samen met je vrouw woont. Alleen het hoogst noodzakelijke staat er. Ja, dat klopt. Ik, ik hou van rust. In mijn hoofd is er al uh, genoeg uh, aan de gang. En daardoor heb ik een omgeving nodig die, die rust uitstraalt. Die leegte en, en ruimte uitstraalt. Want mijn hoofd zit chokvol. Het is een hele ruime hal. Uh, soms zeggen mensen al die hal is groter dan mijn appartement. Ja, wij houden allebei van een hele open ruimte. En vandaar dat die, ook, dat die eigenlijk leeg is. Behalve de functionele dingen als licht en een kapstok zit er eigenlijk niks in. Hoe zie jij het jaar, want je bent futuroloog, 2013 voor je? We zitten aan de vooravond daarvan. Het is niet zo dat er in 2013 hele grootse dingen staan te gebeuren... die we nu al weten, waardoor het jaar 2013 veel anders zal zijn... dan het jaar 2012. Het is wat dat betreft een geleidelijke voortzetting... van overigens een hele snelle vooruitgang waar we op dit moment in zitten. Omdat de kennis zich heel snel ontwikkelt. Dat gaat sneller nu dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Ja, absoluut. Ja? Ja, we zijn in een versnelling terechtgekomen wat betreft de menselijke kennis door de opkomst van bijvoorbeeld internet. We delen informatie met elkaar, we mailen met elkaar... we hebben contact met elkaar via de sociale media. En je ziet dat er dus op veel meer vakgebieden onderling... uitwisseling is van informatie. En die uitwisseling van die informatie over die vakgebieden heen... die zorgt ervoor dat we met z'n allen eigenlijk veel sneller vooruit gaan. Dat we veel sneller innoveren. En dat de ene innovatie nog sneller komt op de volgende innovatie... En dat brengt ons in een, in een moordend tempo van het leven van alle dag. Wat voor sommige mensen al iets te hard gaat. Je zegt, volgend jaar kan ik het nog niet zeggen, maar wat is voor jou wel voorspelbaar? Ja, nou voorspelbaar in de zin, ik, ik houd me bezig met onderzoeken over, op gebieden van informatietechnologie, communicatietechnologie, soms economie, biotechnologie. Um, en ik probeer van al die gebieden de belangrijke ontwikkelingen te volgen. En dan tekenen zich wel bepaalde dingen af. En uh, zo kun je vrij makkelijk over technologie zeggen... wat er mogelijk lijkt te gaan worden. Maar dat is geredeneerd vanuit die techniek. En de vraag of het mogelijk wordt... heeft ook nog met een menselijk aspect te maken. Willen wij dat met z'n allen? Kijk, ik, je kan naar een wereld toe, uh, bijvoorbeeld zonder contant geld... de vraag is of we dat met z'n allen willen en of wij daar klaar voor zijn... Je kan op de wat langere termijn naar een wereld waarin wij met z'n allen een stuk ouder worden. De vraag is, zijn wij daar mentaal, zijn wij daar psychisch klaar voor om dat aan te kunnen? Want gemiddeld blijkt dat 50% van de mensen zou niet de keuze willen hebben van veel langer leven dan nu. Die zijn opgevoed en gewend geraakt en psychisch klaar voor het idee dat ze gemiddeld genomen tegen de 80 zullen worden. En hebben daar vrede mee, om welke reden dan ook. Dus 50 antwoord antwoordt op de vraag, zou je veel langer willen leven? Antwoord: nee, ik niet. Ook als ze gezond blijven? Ook als ze gezond blijven, zowel lichamelijk als geestelijk... dan nog kiezen ze ervoor om gewoon het leven te leiden... waarin ze zijn opgevoed en grootgebracht van... je wordt geboren, je leert, je werkt, je gaat dood... en de volgende generatie komt eraan. Dus je kunt je afvragen of wij psychisch klaar zijn... voor een veel langer leven... met behoud van geestelijke en lichamelijke gezondheid... En veel mensen zijn daar niet klaar voor. Laat staan, bereid. En jij? Ik zou het liefst eeuwig willen leven. Maar ik ben al te oud om dat mee te maken. Want ik ben nu 57. En uh, ik haal dat niet meer, helaas. Maar ik zou het wel heel graag willen. Want ik geniet van het leven, elke dag volop. En waar geniet je dan van? Ik geniet van uh, dit tijdsmoment... omdat de kennis zich razendsnel ontwikkelt. En ik mm -hmm. kik op kennis. Ik leef voor kennis... De een spaart ik spaar kennis, zeg maar. En er is geen mooiere tijd dan nu om aan kennis te komen. Er is, het is vreselijk makkelijk. We hebben uh, enorme hoeveelheden boeken, tijdschriften. Er is internet, er zijn onnoemelijk veel sites. Er zijn onnoemelijk veel mogelijkheden om informatie op te zoeken. Het is vreselijk makkelijk, spotgoedkoop. Dus je kunt het van ochtends vroeg tot avonds laat doen. Je hoeft je nooit te vervelen, omdat we met 7 miljard mensen zijn... die ook allemaal bezig zijn... En van die 7 miljard zit er een hele hoop op het internet... die daar weer van alles kwetteren en toeteren en aan het doen zijn. Dus het verzamelen van kennis is makkelijker dan ooit hiervoor. In, om om er aan te komen. Het is moeilijker omdat er zoveel is en je het gewoon niet bijgehouden krijgt. We zitten achter jouw, jouw computer. Ja. En jij doet hier uh, de dingen die jouw hoofd vullen? Hier komen ja, de zaken binnen? ik doe hier mijn, uh, al mijn research. Gebeurt achter de computer. Nou maak jij ook uh, tweets. Ja. Vertel eens, uh, wat is de laatste tweet? De laatste tweet die is van gisteren, En dat is dat er nu een 3D-printer is verschenen... die beschikbaar is uh, voor tandartsen. Ja. En dat houdt in dat als je bij de tandarts in een stoel ligt... en de tandarts constateert dat je een uh, kies hebt die niet meer te redden is... Ja. Dan is er een speciale scanner die dat, die, die kiezen voor die tandarts scant. En die instructies stuurt hij naar een speciale printer. En die printer maakt uit porselein en een metalen voet maakt die weer een kroon voor je. Terwijl je wacht. Dus uh, op, als je het vergelijkt met hoe het nu gaat... Dan wordt er eerst je moet een gips happen en er wordt een afdruk gemaakt van je kiezen. En dat gaat naar een tandtechnicus en die slijpt daar weer een kroon van. En dan mag je weer passen en meten en een noodkroon is straks allemaal voorbij. Dit is gewoon opnemen... En een uur later is je kroon klaar. En dan kan het dan zelf doen. Ik heb je al een paar dingen laten zien vanaf uh, de smartphone. Die worden straks zo intelligent. Daar zit een applicatie op en met die applicatie kan ik al het licht in huis sturen. Licht in huis? Ja, dus je kan alle lampen aan en uit doen, maar ook de kleur per lamp bepalen. Oké, okay. en ik kijk even om me heen. Er staan. Uh... Vier, en daar nog tweeënhalf, vijf, ja. zes. Lampjes, schemer. een soort moderne schemelamp. Ja. En uh, als je nou kijkt naar. Je kijkt door de glazen deur in de hal. Ja. En dan druk ik hier op een knopje en dan maak ik de hal nu. Uh... Oh, die, die wordt opeens paars. En dan kan ik ook de, de, de sterkte van het licht uh, regelen. keer regelen. En dan zie je in één keer een bijna zuurstokkleurige hal. Een beetje een bordeel. Ja. Ja, je kunt zo gek of zo wild maken als je, als je wilt. Maar je kunt dat in allerlei uh, tinten doen. Dus ik kan hem ook weer... Kijk, nou is bijvoorbeeld weer wit licht. Ja, bijzonder zeg. En ik kan dat dimmen. Ja. En dat gebeurt allemaal draadloos in huis. Dus alle lampen zijn verbonden in een netwerk. En ik stuur dat met mijn telefoon. Maar je kunt ze allemaal apart bedienen? Iedere lamp kan afzonderlijk bediend worden. Of in een groep, naar wat je wil. Ja. Dus s'avonds als wij televisie kijken, dan uh, druk ik op een knopje. En dan zeg ik, nou, dan staan we in een televisiestand... en dan krijg je een beetje warm gedempt licht. In principe zijn alle kleuren van de regenboog beschikbaar. En hoe lang bestaat dit nu? Dit bestaat twee weken. Nog maar heel kort. Ja, ik ben uh, zo'n beetje de eerste gebruiker in Nederland, zeg maar. Uh, het idee kwam bij mij op in, in 2005, 6 was het... toen de eerste smartphones eigenlijk kwamen. En toen zei ik al, nou, dit gaat het worden. Dit, zoiets gaat er een keer komen. Maar ik ben zelf natuurlijk geen fabrikant, dus ik, ik kan dat allemaal niet. En uh, ook al snap ik hoe de techniek werkt. En op 30 oktober werd dit gelanceerd door een zeer bekende fabrikant. En ik ben meteen naar de winkel gesteld om dit uh, te halen. En ik, denk dat ik, een van de, ik was geloof ik nummer zes in Nederland die de set kocht. En uh, ik ben een trotse eigenaar, nu ben ik hier heel gelukkig mee. Zo, en als jij nou uh, op reis gaat... Uh, eventjes, Dan kan ik vanuit de hele wereld deze lampen bedienen. Ik heb dan die telefoon bij me en in het buitenland heb ik gewoon een internetverbinding. En zolang ik een internetverbinding heb, kan ik ook in mijn eigen huis lampen aan en uit doen... met de camera rondkijken, het beeld op de telefoon weer uh, bekijken. Het is eigenlijk alsof ik er ben. Dus je kan eigenlijk kijken of er ook bijvoorbeeld inbraak zou kunnen zijn, Prein, stel? Ja, ja. Nou, qua beveiliging kun je natuurlijk een hele hoop doen in je huis en... Uh, daar kan ik je niet te veel van vertellen. Want de beste beveiliging is dat je daar geen informatie over verstrekt. die staat hier verder niks. Precies, er valt niks te halen. Behalve je computer. Ja, maar ook daar zitten we allerlei dingen op als beveiliging. Dus makkelijk is het dan nog niet. Maar het is leuk, qua techniek, hoe het je helpt... om toch met je ogen en oren hier te zijn... terwijl jij ergens anders bent, bijvoorbeeld... In Afrika, om het zwart te noemen. Maar kun je dan wel ontspannen als je weer terug gaat naar je eigen huis? Ja, ja, daar, In kan, ik... Ja, daar kan ik toch wel. Ja. Ja. het is even. Ik ben even daar en ik ben weer even ergens anders. En dat is wel het leuke van deze tijd. Maar je hebt wel een hele flitsende geest. Ja, je moet gauw kunnen schakelen, maar dat is noodzakelijk voor mijn beroep. Ik was een, een, een, een lastig kind in de zin van, ik had altijd vragen. Waarom, waarom, waarom? Dus mijn ouders zijn gek geworden van mij als kleutertje... omdat ik van alles wilde weten waarom iets zo was. En ik leerde toen al dat je bij je ouders ongeveer dat tot tien keer kunt doen. En daarna is het antwoord een boos, daarom. En dan ga je naar school, de lagere school... en dan leer je dat die onderwijs eigenlijk niet veel verder. Die komt misschien tot twaalf keer, waarom? Maar dan wordt ook het antwoord, ja, daarom... En dat blijft eigenlijk zo in je leven. Je komt erachter dat er heel veel vragen zijn waar geen antwoord op is. Ook niet op de middelbare school, ook niet als je later gaat studeren. En wat waren dan de vragen die je vroeger had? Waar je uh, geen antwoord op kreeg? Wa waarom iets zo werkt? En dat is uh, bijvoorbeeld een, een, een stofzuiger uh, zuigt. Waarom zuigt die stofzuiger als kind? Ik noem maar wat. En dan zegt ze, ja, omdat er een motor in zit. Ja, maar waarom draait die motor dan? Ja, omdat er stroom in gaat. Ja, maar waarom draait die dan? En als kindje van vier, vijf, zes, weet ik hoe oud ik was... kan zo'n vraag niet door een ouder beantwoord worden... omdat ze nog niks weten van elektromotorische krachten... en magneten en spoelen en noem maar op. Dus dan, maar als kind zit je met die vraag. Ik moest weten waarom draait dat motortje. Ik haalde ook alles uit elkaar. Niets in huis was veilig. Het gaf mij een schroevendraaier en ik begon uit elkaar te halen. Ik wilde weten wat daar binnen gebeurde. En uh, dat heb ik ook nooit meer losgelaten. Nou, vraag ik me af, heb jij een wetenschappelijke opleiding? Nee, ik heb elektrofnie gestudeerd. Maar dat was uh, niet op academisch niveau, maar op een uh, hoogberoepsopleiding. En uh, in die zin ben ik dus geen wetenschapper. Dus ik ben niet een afgestudeerd iemand of een dokter in, uh, in de huppelupup. Kijk, het is zo bij mij dat um, een fysicus weet meer van fysica dan ik. Een chemicus weet meer van chemie dan ik. En een bioloog weet meer van biologie dan ik. Maar waarschijnlijk weet ik meer van biologie dan de fysicus. Ik weet meer van fysica dan de chemicus, et cetera. Dus ik, ik kan omdat, van alle gebieden een beetje... Omdat jij dwarsverbanden strekt. Ja, ik kan uh, ja, wat wij dan noemen interdisciplinair denken. Dus ik pak van verschillende disciplines de hotlines, de highlights... Uh -huh. en ik probeer daar een samenhangend, coherent geheel van te maken. En probeer op basis daarvan een, een soort toekomstvisie te geven aan de mensen. Ik heb daardoor geleerd dat door dingen met elkaar te combineren, dat je vaak tot een inzicht komt, waardoor ik voorloop op de massa. Ja, zo heb ik recent geageerd, zowel in een radioprogramma's in bepaalde artikelen. Over bijvoorbeeld de wet en regelgeving met betrekking tot patenten, octrooien, intellectueel eigendom. En dat dat helemaal uit de hand begint te lopen. Dat, dat we daar fout bezig zijn. Het idee dat bijvoorbeeld vorig jaar de best verdienende artiesten, Michael Jackson, John Lennon en Elvis Presley waren, stoort mij. Die, uh, er zitten mensen bij die hadden vorig jaar een inkomen van 100 miljoen. Nou, heb ik niks tegen hoge inkomens... en ik gun iedereen al het geld van de wereld. Maar wij zijn dus zo ver doorgeslagen met de wetgeving... dat het volkomen legaal is... dat een dode meer kan verdienen dan een levende. Dat stoort mij, want ik werk er ook heel hard voor. Ik verdien overigens niet slecht, hoor, maar geen 100 miljoen per jaar. Maar er zijn dus dode mensen die wel zoveel verdienen. Zelfs Albert Einstein die in, in mei 1955 overleden is, had vorig jaar een inkomen van 10 miljoen dollar. Maar de man is al 57, ruim 57 jaar dood. En dat geld wordt doorgesluisterd? Ja, we moeten dan uitzoeken wie zijn erfgenamen zijn... en wie de erfgenamen van die erfgenamen zijn. Er is een heel mechanisme om dat allemaal weer op zijn pootjes terecht te laten komen. Maar het is eigenlijk van de zotte. Ja. Het feit dat als je op je twintigste een fantastisch stuk muziek schrijft echt een wereldhit. En laten we zeggen dat, je, dat het je gegeven is om 100 jaar te worden. Dat betekent dat je nog 80 jaar recht hebt op, op het inkomen uit die muziek... en nog tot 70 jaar na je dood. Dus één intellectuele prestatie op je twintigste... kan, als je het goed doet, voor 150 jaar een bron van inkomsten zijn. Ik denk dat dat niet goed is. Dat dat een verkeerde uh, insteek is. Uh, en waarom dan precies? Omdat als iemand één keer iets doet in zijn of haar leven... waarom moet daar 150 jaar de rest van de mensen voor betalen? Heb je nou bijvoorbeeld muziek ook hierop? Want ik zie helemaal geen cd's staan in jullie nee, kamer. We hebben nog 500, 600 cd's in de berging liggen. Die liggen daar te schimmelen. En verder gebruiken wij de cd niet, de cd-spelen niet... en dus het tafeltje niet om hem op te zetten. En ook geen rekje om de cd's in te bewaren. Ik heb alle media waar ik over beschik, die heb ik in de computer zitten. Ja. En ik heb hier een programma. En daar zie je dus bijvoorbeeld hier welke muziek ik heb staan. En dan zie je dus dat er nou, duizenden liedjes uh, staan. Dus van allerlei soorten. Mooi. Ik vind deze mooi, omdat dat de muziek is die... Uh, bij mijn huwelijk gespeeld werd. En wanneer ben je getrouwd? Ik ben in 2010, begin 2010 ben ik getrouwd. Dus nog niet zo lang geleden. Dat is nog niet zo lang geleden. En valt nee. het mee, het huwelijk? Uh, ik vind het geweldig. Ja, ja. ik ben er uh, heel happy uh, mee. En dus ook de eerste keer dat je getrouwd bent? Dat is de eerste keer dat ik getrouwd ben, ja. Ik heb wel wat relaties gehad in mijn leven, maar die zijn allemaal... Uh... Misgegaan, maar deze gaat heel erg goed. En misgegaan, weet je de reden? Ja, ik ben uh, heel veel weg geweest in mijn leven. Ik heb een heel druk leven gehad met werken in verschillende landen. Frankrijk, Engeland, Amerika. Heel veel gereisd heen en weer. En als je in elk van die landen ook werk hebt en je blijft maar op en neer reizen... dan is dat funest voor iedere relatie, want je bent er gewoon nooit. Je leeft uit de koffer en reist van land naar land en van hotel naar hotel... En dat is niet bevorderlijk voor een stabiele, lange uh, relatie. En daarnaast ben ik natuurlijk ook wel een redelijk apart figuur. Want iemand die zich zo bezighoudt met zoveel onderwerpen... daar moet je ook tegen bestand zijn, zeg ik uh, er heel eerlijk bij. En jouw vrouw is daar tegen bestand? En mijn vrouw is daar tegen bestand. Die is op een aantal gebieden duidelijk anders dan ik. En zit ook anders in elkaar. En uh, dat compenseert elkaar leuk. Jij bent Maria de Git, de echtgenoot van Paul Ostendorf. Wat is Paul voor mens? Ja, rationeel, tot in het extreme soms. Maar aan de andere kant is hij ook super empathisch. En dat is juist het, het, het aparte van die man. Dat hij, uh, nou wij bespreken soms zijn een half woord genoeg. Paul heeft aan een kwart of aan een tiende woord. En weet hij al exact, hoef je helemaal niet meer uit te leggen. En dat is het empathische weer van hem. En, ja. en hoe is hij hier thuis? Paul zit uh, volgens mij uh, 10, 20, 15 uur achter de computer, altijd achter het scherm. Maar, uh, ja, Paul is ook een sfeermens. Zou je denken van, oh, nou, dat is alleen. Maar... Nee, hij houdt ook van sfeer. bedoel, uh, bij het woord kerstmis beginnen zijn ogen te glimmen. <laughs> dat is echt een hoogtepunt van het jaar. Ik dat ik daar minder heb, Ik weet niet. Ik, heb niet. ik vind het leuk, maar ik heb niet dat. Mijn ogen gaan er niet bij glimmen, laat ik het zo zeggen. Dat ja. zijn uh, hem wel? Ja. Ja, ja, ja, ja. En wat zit er, en er dan... is iets van thuis uit, denk ik. Van vroeger, van sfeer, van lampjes. Gewoon, het moet een mooi sfeertje zijn. En het begint vaak al uh, eind november, want dan houdt hij het niet meer. Dan moet die boom er, die moet hier komen. <laughs> en, dan, en dan blijft hij precies tot 2 januari en dan, of 1 januari. En dan is het weer een jaar voorbij. Maar het is heel belangrijk. Het grootste probleem is niet om mensen nieuwe ideeën te laten accepteren... maar om ervoor te zorgen dat ze afstappen van hun oude ideeën. Want ze zijn gewend om dingen op een bepaalde manier te overdenken en te beschouwen. En om dat juist los te laten is moeilijker dan om ze een nieuw idee uit te leggen. Want je kunt ze wel een nieuw idee uitleggen. Oh ja, ja, ik begrijp het. En vervolgens blijven ze toch weer het oude idee doen. Dat zit in de mens misschien Dat is, zit in de menselijke aard. Ja. Ze zijn behouden, ze zijn voorzichtig. Dit is bekend, dit is vertrouwd. En voor een deel hebben ze daar ook gelijk in, want de evolutie heeft ervoor gezorgd dat die dingen die juist veilig waren en goed en vertrouwd en altijd werkten, die moeten we ook vasthouden. Maar er moet ook een beetje vernieuwing in, dus het één is, is nodig en het andere is nodig. En de uitdaging zit erin om de juiste balans te zoeken. waar we nog niet over gehad hebben, wat mateloos interessant is... is bijvoorbeeld uh, vertical farming, verticaal boerderijtje spelen. Nou, je moet het zien als in vroege tijden uh, produceerden wij op het land... en leefden de mensen ook op het land. Toen kwam de industriële tijdperk. Toen zijn wij de steden ingegaan, want daar waren de fabrieken. Met als gevolg dat ons voedsel van het land... getransporteerd en gedistribueerd moest worden naar de steden. Het tijdperk waar we nu voor staan... is dat we de productie van het voedsel ook weer naar de stad halen. Dat is begonnen met blikken, conserven en noem maar op. Maar wat we nu naar de steden halen... is de productie, de groeiewijze van alles wat we eten en drinken... naar de steden halen. Je moet je voorstellen dat een plant groeit onder zonlicht... maar het grootste deel van het zonlicht heeft die plant niet nodig. We kunnen nu planten laten opbloeien... met een rood letje en een blauw letje. En met een perfecte conditie voor die plant... qua temperatuur, luchtvochtigheid, ja. etc. Dat betekent dat we onder zeer gecontroleerde omstandigheden een perfecte groeisnelheid van die plant kunnen creëren. Okay. En daarmee kunnen we ons voedsel in de toekomst veel goedkoper creëren dan nu. En voor een boerenkool heb je dus ook geen uh, verdieping van drie meter nodig, maar slechts een verdieping van 60 centimeter. Dan kun je weer de volgende maken. Dus wat, waar we nu aan etages. denken voor de toekomst is etages in een soort flatgebouw. Wat helemaal bekleed is met zonnecellen... waardoor de energie die erop komt gebruikt wordt voor die rode en die blauwe ledjes... waardoor veel minder energie nodig is dan voor zonlicht. Waardoor de warmte ook niet meer zo hoog nodig wordt. De productie in die flat plaatsvindt. En dat wat klaar is met groeien gaat naar de eerste etage, daar wordt het bewerkt. En op de begane grond zet je in een supermarkt en daar verkoop je het direct. En is het echt vers, maar je hebt ook je hele distributieproblemen opgelost. Nou, dat, dat principe, dat hebben we in een nutshell uitgelegd, dat heet mm. vertical farming, verticale boerderij... En dat kun je op de lange termijn doen voor groenten, fruit, dieren. Totdat je zelfs op een geheel industriële wijze iets produceert. En dat betekent dat je een kipfilet kunt maken zonder kip. Zo. Maar we zijn nog lang niet zo ver voordat we daar hele koeien in kunnen, of varkens in kunnen stoppen. En tegen die tijd dat we dat wel kunnen, is dat onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Omdat we dan ons vlees waarschijnlijk ook op een hele andere manier gaan produceren. Maar dan zijn we echt ver weg. Ja, maar zouden we dat dan willen? En dat is de goede vraag. Wil je dat? Eet jij dan die kipfilet nog op? Ik denk niet dat ik dan moet weten dat het kip is, want het is het niet. Maar stel dat, dat ik jou iets geef op je bord... en jij proeft het en je zegt, het is verrukkelijk en die saus en de structuur... Het is een, ik heb er nooit zo'n lekkere kip op. Dat kan. En uiteindelijk zeg ik, ja, maar hij komt toch uit de computerbewijs spreken... want we hebben hem via computertechnieken gemaakt. En het ziet eruit als kip, het ruikt als kip, het proeft als kip... het heeft de voedingswaarde van kip, het bakt als kip... Ja, moet je dat willen? Nu is dat voor veel mensen een brug te ver. Ja. En ik denk dat het met een jaar of 40, 50 heel gewoon wordt gevonden... dat wij dieren weer dieren laten zijn. Dat wij ze niet meer slachten. En dat we al onze eiwitten, vitaminen, mineralen... op een min of meer industrieel proces kunnen creëren. Maar de mensen dan die het verkopen, die in de winkel staan... bij de slagerijen, weliswaar biologisch of niet... ja die Wat banen... gebeurt daar dan mee met die banen? Die krijgen allemaal ander werk. Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljard banen. Dus van de 7 miljard mensen op deze aarde... zijn er twee, ruim 2 miljard die een baan hebben zoals wij een baan zouden omschrijven. En van die 2 miljard banen... daar gaan er in, uh, binnen nu en 50 uh, jaar ongeveer 2 miljard van weg. Met andere nu woorden. 50 jaar. Ja, met andere woorden. Al onze banen, daar komt iets anders voor. Een ander soort werk. Ja, want dat zijn dingen waar jij dan gewoon over spreekt... maar waarvan ik denk gewone mensen die bijvoorbeeld nu luisteren... die denken, waar heeft die man, man het over? over. Ja, ja dit, dit zijn ontwikkelingen die gaande zijn op een wat hoger niveau. En voor de doorsnee man en vrouw zal dit te ver weg van een bedshow zijn. Ja. Het belangrijkste is uh, voor de huidige samenleving kennis. Blijf altijd alert, blijf altijd leren, blijf altijd nieuwsgierig... blijf altijd vol verwondering over het leven. Iemand die bijvoorbeeld veertig is... of wat ik het meegemaakt recent nog, iemand die tegen de 50 is en die gewoon niet mailt, die niet aan moderne apparatuur wil... van dat is allemaal niks meer voor mij en dat hoeft allemaal niet meer... dan denk ik, jij bent al een beetje aan het doodgaan. Want als jij niet, bewust niet mee wil doen met mail, met smartphones, tablets... En, ja, de, de wereld draait daar toch om. Dus blijf altijd bij met kennis. En als je uh, ja, maar genoeg blijft verdiepen, dan zijn er mogelijkheden... Laten we eens kijken naar de muziek. Welke muziek vind jij uh, leuk? Ja, ik hou uh, heel sterk heel veel van klassieke muziek. Ik hou heel veel van easy listening muziek. Ik hou niet van muziek met een heel hoog ritme en, en uh, moeilijke dingen. Maar hier zit... Nou, dit is een collectie met allemaal nou, platen. Wat zie muziek? ik? Ik zie allemaal uh, eigenlijk uh, cd'tjes met ja. allemaal namen. Ja. Er zijn ongelooflijk veel verschillende. Er zit filmmuziek in. En om in Enya. ja. Nou, noem eens wat, ja, wat je zelf mooi vindt. Wat vind je uh, nou zit klassiek in van Vivaldi, uh, Tchaikovsky. Uh, ja, beroemde uitvoerende artiesten. Uh, filmmuziek, Dances with Wolves. Uh, hier heb ik een hele pianosonatencollectie. collectie Want die kun je overheen schrijven. Zie je alle collecties zitten oh, daar nee, nog achter? Dus als je hier één icoontje ziet, zit ja? daar een hele collectie achter. Dat zijn alle sonaten van Beenthoven. Heb ik compleet? Uh, ik zit even te denken. Sound. As it is in heaven staat er. Ja, dit was de intro van de film The Mission. En hoe heet het? Uh, dit heet On Earth as it is in heaven. En dat was toen de openingscène van de film The Mission. En de muziek is gemaakt door, althans gecomponeerd door Ennio Morricone. Wat roept het dan bij je op als je dit hoort? Oh, hier kan je op, lekker op weg mijmeren. Dit is, uh, dit is wat ik noem rustige muziek. En daar kun je lekker bij fantaseren. En Hier hoef je niet voor te gaan zitten. Het is geen complexe muziek. Als je bijvoorbeeld uh, ja, noem je wat bepaalde stukken van Bach hebt. Bach is gewoon wiskunde met geluid. Daar moet je soms voor gaan zitten. Om al die patronen te blijven, volgen hoe ze in elkaar zitten. Maar hier kun je nog een boek bij lezen. En dat vind ik dus heel erg leuk. Ik zou dat niet bedenken bij Bach, wat jij nu zegt. Nee, oh, Bach is... Uh... Hoe dat is? Ga ja. eens naar Bach. Als je, dus het hangt een beetje vanaf wat je kiest van, uh, van Bach. Maar als ik... Uh, nou, dan moet ik even zoeken. Nou, dit, dit is... Voor mij is dit wiskunde met geluid. En dat zeg ik omdat het reeksen zijn van tonen, die weer in elkaar passen en binnen een reeks weer een nieuwe reeks komt, die tegenwoordig wordt gesproken door een andere reeks. En ik vind dus de muziek van Bach heel wiskundig. Ik wil niet zeggen dat hij koud is, maar hij is heel veel, hij is heel logisch, hij is heel complex met reeksen. Het zijn bijna twee gesprekken die door elkaar lopen. Met pauzes, maar... Kan ik dan zeggen dat je niet voelt, maar denkt bij dit soort muziek? Uh, ik voel en ik denk. Nou, dus ik, ik voel wel muziek, maar bij deze muziek ga ik ook denken. Vandalen komt die reeks en die gaat dus zo met het patroontje door die reeks. We weten op dit moment vreselijk veel van het, ja, wat we vroeger zouden noemen het geheim van het leven. En het geheim van het leven is dat er geen geheim is. Het leven is een rationele manifestatie... die geheel begrepen en uiteindelijk volledig beheerst zal worden. Dus geloven doe jij niet, als ik dat zo hoor? Ik geloof helemaal niet. Het minder dan nul kan niet, maar ik zit echt op nul. En, en zelfs met het stijgen van mijn jaren... eerder steeds meer vraagtekens bij het geloof gaat zetten... omdat ik ook zie welke, welke fouten er gemaakt worden met geloof. Dat mensen alleen nog maar één waarheid kennen... En dus dan zulke oogkleppen opzetten dat ze niet meer openstaan... voor een waarheid die zich steeds duidelijker opdringt. Want de waarheid die we leren door de ervaring, door onderzoek... door empirische dingen, staat daar haaks op. Ja. Ik heb eens een keer, uh, heel leuk, was overigens samen met een pater Jezuïet in een lezing gezegd dat als wij de evolutie maar ver genoeg doorzetten... dan zullen wij uiteindelijk God worden... Ja, dus het ultieme doel van uh, het leven en de zin van het bestaan... kan zijn dat wij die goddelijke status bereiken. Dat je alles weet, dat je alles kunt, dat je alles bent. en Dat ik dus geen grenzen zie aan het weten, aan het vermogen om te weten... en het vermogen om te evalueren. Ja, dat is voor heel veel mensen is dat, dat blasfemie. De gelovigen die zeggen, ga op de stoel van God zitten. Ja, ja. En het feit dat je alleen al durft te denken... dat wij daar ooit bij in de buurt zouden kunnen komen... Ja, is te gek voor woorden. Ja, want dat zet de wereld aan het wankelen voor die mensen. Ja, zoals de wereld al heel vaak aan het wankelen is gezet. Ja. Op het moment dat jij zegt, van ja, er is geen geheim van het leven... dan wankelt de wereld al voor sommige mensen. Ja. Op het moment dat je ingrijpt in het leven... dat je het leven kunt creëren in een lab... dan wankelt die nog meer... Ja. Maar ik pak dan altijd maar het voorbeeld. En dan zeg ik, alles wat wij vandaag de dag doen... had ik ook honderdduizend jaar geleden kunnen doen qua techniek. Alleen niemand wist hoe het moest. Nee. Nee. Maar het kon al wel. Dus eigenlijk zeg je, de mens is in wezen niet veranderd. Alleen de uiterlijke vormen Formen? daarvan zijn ja, veranderd. veranderd. En we willen dat nog steeds. Die kennis die er toen was, is er nu ook. Alleen nu hebben we hem. En toen had niemand hem nee. Maar het is niet zo dat plotseling de natuurwetten veranderd zijn... waardoor wij vandaag de dag uh, digitale opnameapparatuur of een smartphone of een computer kunnen maken... hadden we een miljoen jaar geleden ook kunnen hebben. De flat waar jij woont, het appartement, is hoog. Je zit op de zesde verdieping. Ja. En uh, ik denk dan, jij kijkt eigenlijk uit over de wereld. Heel weinig mensen, dus een futuroloog, die oh. al die verbindingen kunnen maken. Ja, voor zover ik weet ben ik de enige in Nederland... die daar fulltime zijn brood mee uh, verdient, zeg maar. En ik heb uh, als kind al van gehouden om hele wijdse blikken te hebben... en ver vooruit te kijken. En dat heeft ook een beetje met mijn aard te maken. Ik ben een perfectionist in, in hart en nieren. En dat zijn soms hele moeilijke mensen. Uh, vooral ook voor zichzelf, want het is nooit goed. Je wilt het altijd beter en mooier. Maar ik zie al heel gauw iets wat beter kan... En ik probeer de mensen ook te overtuigen hoe het beter zou kunnen en waarom. En op een gegeven moment ga je daarin specialiseren door je onderzoek daarop te richten. En dan wil je altijd innoveren, altijd vernieuwen. En ik vind dat ook, dat is de drijfveer in mijn leven geweest. Ik wil altijd alles beter, mooier en fraaier maken. Dus eigenlijk ben je toch hoopvol... Ja, ik, ik ben sowieso hoopvol. Ik ben uh, uh, heel, heel rooskleurig naar de toekomst van voor alles is een oplossing denkbaar. En uiteindelijk geloof ik toch wel diep in het goede van de mens... en dat wij dat zullen nastreven en ik geloof dat het goede zal overwinnen. Maar het, er is natuurlijk altijd risico dat wij fouten maken. En dat we dingen doen die heel slecht zijn voor de mens, voor het milieu, voor de omgeving. En hoe komt dat dan? De kennis groeit enorm hard op dit moment. Maar kennis is pas echt iets waard als die gerijpt is tot wijsheid... En soms hebben we gewoon te weinig tijd om van kennis wijsheid te laten worden. Dus onder futurologen, en er zijn er niet zoveel, is wel eens een grapje... waarin we zeggen, wat zal nou het eindpunt zijn? Waar, waar komen we dan uit? Wat zal nou de laatste zin zijn... die door de laatste mens wordt uitgesproken? En dan ben ik bang dat het iets is in de stijl van... hé, hey, waar dient dit knopje voor? En dan hebben we dus het punt bereikt waarop het fout gaat. We hebben een, van een steen hebben een bijl gemaakt... We hebben van een stuk hout hebben een pijl gemaakt. We hebben uh, het wiel uitgevonden. Dat ging allemaal nog. We hebben het vuur uitgevonden. Dat werd al iets gevaarlijker, dat kon al fout gaan. Toen hebben we stoommachines uitgevonden. We hebben biotechnologie uitgevonden. We hebben nanotechnologie uitgevonden. Steeds komen we met onze kennis een stapje verder. Maar steeds worden de uitdagingen van wat je met die kennis kunt doen worden groter. Maar ook de gevaren. Tot nu toe... Hebben we het in 3,5 miljard jaar evolutie hebben wij het gered. We zijn er nog steeds. En, en wij zijn in één ononderbroken lijn van eencellige organismen helemaal doorgeëvolueerd tot wat we nu zijn. Homo sapiens, een mens. En oh, er is nooit iets ergs gebeurd. Vader op moeder, op zoon, op dochter, allemaal doorgegaan tot nu. Geweldig. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor altijd zo zal zijn. Dus wij kunnen een fout maken... doordat we een technologie te snel loslaten in de samenleving... zonder dat we daar wet en regelgeving voor hebben. De normen, de waarden, de ethiek... om daar met beleid en verstand mee om te gaan. En dan breekt er van orde uit. Ja, toen, toen bijvoorbeeld de industriële revolutie begon... Euh, waren er een paar mensen tegen. Hè? John Luddite en de, de Luddieten die sloegen de weefgetouwen kapot... want dat moesten we allemaal niet hebben en dat kostte banen. Maar het gros van de mensen wist nauwelijks wat er gebeurde. En nu zijn we vele jaren verder en in één keer hebben we een gat in de ozonlaag... en vervuiling in het milieu en zeggen we, jee, ja, daar hebben we eigenlijk nooit bestilgestaan. Dat dat allemaal het gevolg kon zijn. En gelukkig zien we dat nog op tijd, dus we doen er ook wat aan. En heel veel mensen houden zich bezig om ons daarvan bewust te maken... dat we wat aan het milieu moeten doen en aan het klimaat. Maar misschien gebeuren er nu vandaag de dag wel dingen waarvan ze zeggen... jee, over honderd jaar, dat we nooit voorzien hebben dat er dit zou gebeuren. En ook niet door jou. Dat zou kunnen. We hebben op een gegeven moment, uh, ontdekken we antibiotica. Geweldig. We konden in één keer mensen genezen van eenvoudige infectieziektes. Uh, althans, die vonden we dan nu eenvoudig, maar vinden we nu eenvoudig. Maar toen waren ze heel uh, problematisch. Maar nu blijkt dat allerlei pathogene organismen... die zitten zich resistent te maken tegen Pathogen. die... Ja, dus ziekteverwekkende organismen. Die, die maken zich uh, resistent tegen onze middelen... En we horen nu al af en toe in de media de eerste berichten... dat we een, een bacterie hebben in een ziekenhuis die multiresistent is geworden. Die, die kan tegen heel veel antibiotica. En als je dus toevallig getroffen wordt door een infectie met zo'n bacterie... dan heb je het dus nu al moeilijk. Maar daar grijpen we in. Maar misschien speelt er al iets onder ons wat we met z'n allen niet in de gaten hebben. Ook en wat niet. En ook ik niet. En wat ons toekomst ernstig mate gaat beïnvloeden. Maar dat is dan toch weer mijn roze bril voor de toekomst... Ik geloof dat het leven taaier is dan wij met z'n allen denken. Als ik uh, zie dat als je wat vuil te lang laat staan... dat daar gewoon weer de evolutie doorgaat en weer opnieuw begint. Als ik zie dat er uh, tussen de tegels van mijn terras hoe is het mogelijk, want er ligt alleen maar grind onder... en een stomme tegel op een terras hoog. dat daar toch een heel klein bloemetje, een heel klein plantje begint... zonder dat ik er ook maar iets gedaan heb, denk ik. Het leven vindt altijd wel weer iets... waardoor het zich toch manifesteert op een plek... waar het absoluut niet zou verwachten. Hoe zie jij waar de mensen uiteindelijk zal eindigen? Heb je een idee? Ja, ik heb een idee. Um, ik geloof dat er geen grenzen is aan wat wij mensen kunnen bereiken... Dus ik geloof dat uh, eeuwige grote rampen daar gelaten... want dat kan natuurlijk ook altijd nog gebeuren... dat er altijd sprake zal zijn van vooruitgang. Ook al is het soms twee stappen terug, eentje vooruit... maar uiteindelijk weer twee stappen vooruit en één achteruit. Dus uiteindelijk op de lange termijn zal er toch altijd vooruitgang zijn. En dan is er geen grens aan wat wij kunnen bereiken. Ik denk dat uh, de vooruitgang zelfs zo kan zijn... dat wij uiteindelijk het stadium God bereiken. Alles wat wij nu toebedelen aan een oppermacht ligt eigenlijk in het bereik van onze kennis en kunde. Maar dan moeten we nog vele duizenden en duizenden en duizenden jaren van ontwikkeling nodig... om dat mogelijk te maken. Maar uiteindelijk zullen wij het stadium God bereiken. Dan zullen we zien dat er geen grenzen zijn aan wat wij kunnen weten... wat we willen weten, wat we kunnen doen, wat we kunnen bereiken met z'n allen. Er is geen grenzen aan de groei in ons kunnen. En uiteindelijk wordt ja, de absolute grens bepaald door de natuurwetten... En uh, we zijn nog lang niet zo ver dat we tegen die grenzen aanlopen. De kracht van uh, het proces in het heelal, wat gaande is... wat uiteindelijk leven voortbrengt, is zo krachtig dat wij dat niet kunnen stoppen. Als het hier op aarde mislukt, gaat het gewoon op alle andere plekken weer wel door. Dus er zal leven kunnen zijn ook elders? Als er ergens... Elders geen leven is, zou dat de meest gigantische verspilling van ruimte zijn die je maar kunt voorstellen. Zo groot is het heelal. Dus ik ga ervan uit dat het heelal chockvol met leven zit. Alleen dat kan niemand op dit moment bewijzen. Dus dat is op dit moment gewoon een greep in de lucht. Maar er zijn geen bijzondere condities op aarde die het leven uniek en mogelijk maken, die ergens anders niet ook zouden kunnen gelden. Ook al hebben wij het nog niet gevonden. Maar we zijn wel op zoek. Geen postzegels, ik spaar kennis. Dat was een RTR-documentaire van Corinne van der Hoeven. Techniek, Alfred Koster. Eindredactie, Ottoline, Rijks. Ja, mensen, de wereld ligt open. De toekomst is al begonnen. Hoe zou dat nou zijn als wij over tien jaar aan deze tijd terugdenken? Wat waren we toen eigenlijk ongelooflijk primitief. We hadden allemaal van die losse doosjes. iPads, iPods, iPhones, smartphones, Blackberry's, tablet, THC's. En die moest je allemaal opladen met allemaal verschillende stekkertjes en adaptertjes. Het was gewoon alsof je het hele jaar op de camping stond. Nu, in 2022, zit het mobieltje gewoon in je kies. En het geluid wordt dan gewoon via je bot doorgegeven naar je oor. Het microfoontje is, is, zit in je wang... Vlak bij je mond is dat geïnjecteerd in je wang... en dat wordt dan met bluetooth met je kies verbonden. 2012, jongen, toen had je nog files. Als je dat nou terughoort dat ze toen op de radio voorlazen... hoeveel kilometer files. Ergens stond het dus niet voor te stellen, zeg. En iedereen reed ook zelf. Bizar idee. Duizenden mensen op zo'n snelweg. Allemaal waren dat eigen beslissertjes. Mensen werden constant afgeleid door die telefoons en die dingen. Ja, daar kwamen natuurlijk ongelukken van. Dus je kreeg ook files. En in 2012 had je ook nog presentatoren. Had je toen ook nog. Mensen die gingen achter microfoons zitten... En dan gingen ze iets aankondigen, dat kostte bergen met geld. Kijk, nu, 2022, je stuurt gewoon de tekst stuur je uh, naar de computer. Uh, en dan hoor je s'avonds, zo je dan... Uh... Goedenavond, welkom bij de 2000ste uitzending alweer. Ja mensen, het gaat snel, de 2000ste Holland Doc Radio. Vanavond een jubileumuitzending, waarin we tien jaar teruggaan in de tijd. Laten we nog eens luisteren naar een portret van futuroloog Pauw. Ostendorf uit 2012.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 het is tijd voor onze serie Het Oudelijk Huis. Edmond Hofland gaat terug naar de ouderlijke huizen van bekende Nederlanders. En vandaag gaat hij naar het Oudelijk Huis met Rob Trip. Rob, waar zijn we nu? Dit is de straat waar het huis staat waar ik geboren ben. Dit is de straat waar ik heel veel heb gespeeld... Het is een heel klein, heel smal straatje met heel veel auto's. Dus als ik me probeer te herinneren wat wij altijd deden, was stoepen. We stonden op de ene stoep met een bal naar een vriendje aan de overkant de bal te gooien. Dat zou niet eens kunnen hier, want het staat helemaal vol. Dus ik denk dat vroeger dat er ook maar sowieso aan één kant wat auto's stonden, niet zo heel veel. Hoe, hoe heet deze straat? Dit is de Johan Maatsuikerlaan. Deze hele wijk heeft verschrikkelijk politiek incorrecte namen. Jan Maatsuiker, Jan van Riebeek, overal waar uh, standbeelden van uh, deze grote namen staan. Daar worden de bordjes tegenwoordig van weggehaald. Maar die hele wijk die eten zijn. En we nummer staan voor de deur? Ja, nummer 16. Het <laughs> is heel gek, want het ziet er heel anders uit natuurlijk. Ook echt letterlijk. Het zijn hele andere voordeuren en andere dingen, dus je herkent eigenlijk... Het is eigenlijk vooral de huizen er tegenover die ik heel goed herken, die zijn volgens mij. Die mensen hebben ook allemaal dezelfde deuren gehouden, volgens mij, weet je. Ja. Want waar was jouw kamer? Aan de achterkant. Dit aan de... hier aan de voorkant is de slaapkamer van mijn ouders. Dit hierboven is volgens mij de badkamer. En mijn kant zat aan de achterkant. Ja. En hoe lang was je hier niet binnen geweest? Uh, nou ja, dat moet ik heel goed rekenen. Dus vanaf mijn achttiende, dus dat is 34 jaar het eerst sinds 34 jaar ik hier naar binnen. Wat ik me hier meteen van herinner. Dus hier ging de telefoon. Een euh, euh, de muur Als de telefoon ging je naar de gang. Dat was de, een wandtelefoon. Een wandtelefoon. De, de telefoon in huis. In huis. En wat ik me hier van, van meteen herinner. Wat daar boven zit. Zo'n zo afgetimmerde ruimte. Dat mijn vader was heel handig. Dat was wel een echte kantoorman. Maar hij had ontzettend twee rechterhanden. Dus alles timmerde en deed hij. En dat hij hier ooit een schotje op heeft gezet. En dat hij daar zijn nijptar in had laten liggen. Dat ben ik nooit vergeten. als kind. Omdat? Nou ja, hij was, het was ook een beetje een man van one-liners. Dus je zei altijd eerst denken, dan doen. Eerst denken, dan doen. Dus dat was dom geweest. Hij had gereedschap daarachter laten liggen, afgetimmerd. Dat was het in blijven liggen. Ja. En met z'n hoeveel waren jullie thuis? Met z'n vijven... Maar ik was een nakomertje, dus ik heb een heel groot gedeelte, eigenlijk met z'n drieën, met mijn ouders hier gewoond. Want toen ik een jaar of elf was, twaalf, toen ging mijn broer al uit huis. En toen heel snel daarna ook mijn zus. Um, het eerste waar ik naar kijk is hier, want hier, hier zat een kast, hier zat een doorgeefluik. Dat is fantastisch, hè. Dus mijn moeder die kookte natuurlijk altijd, hè? mijn vaders die kookten niet, mijn moeder kookte. En dan zat hier een kast met een doorgeefluik, dus wij zaten hier aan tafel en dan ging dat luik omhoog. En dan kwamen daar en dan kon je dat aanpakken en dan ging het hier. Hoef je die niet om te lopen, weet je wel. Ja, het doet me toch een beetje aan de Chinees denken. <laughs> ja, nou ja, misschien heeft hij er wel weer vanaf gekeken natuurlijk. Hè? Je moeder kookte. Ja. En deed jij iets in... Uh, in de, de huishouding, huishouding nou, dat kon nou iedereen. Ja, Mijn de... zus moest afwassen. Ja, dat ging allemaal echt zo toen, hè? Als ik daar aan terugdenk. Nee, en ik, bovendien, denk ik was een heel klein. Mannetje wat er achteraan liep en uh, die grote broer en die zus die, die deden dat allemaal. Op een gegeven moment was je hier alleen toen je twaalf was. Ja. Moet je nog zes jaar in je eentje? Of kreeg je geen taken toen? Nee, mijn moeder die zorgde er eigenlijk overal voor. Ja. Dat nee. is allemaal heel gerieflijk, heel gemakkelijk als je daar dan terugdenkt. Ja. Kijk je veel tv? Nee. Ja, je had, je had veel minder tv toen. Dus je had woensdagmiddag volgens mij en op zaterdag iets. En ik was, ik was een kind dat heel veel buiten, ik was, buiten speelde. Ik was altijd op straat. Dus ik, ik was niet echt volgens mij iemand die uh, veel binnen, veel tv kijken, nee. Maar geen uh, Batman of. Uh, ja, Batman wel. Uh, Flores. Ja. Na Flores weer niet, maar Batman wel, ja. Ja, dat, dat kan ik me nou weer heel goed herinneren. Omdat op de school waar ik zat, de lagere school, die was heel politiek correct. Die vond eigenlijk niet dat wij naar Batman mochten kijken. En daar, dat was natuurlijk de beste garantie om absoluut naar Batman te kijken. En als je jarig was, Batman dropjes uit te delen. En, uh, ja. Je was een beetje recalcitrant. Heel klein beetje, ja. En kijken jullie naar het journaal? Ja, altijd. Het journaal was heilig, hè. 8 uur, dan iedereen mond dicht. Als je belde, als je op, wie opbelde, dat was de absolute disqualificatie natuurlijk. Wie belt er nou tussen 8 en half 9? Dan had je absoluut verbruik bij mijn vader. Ja. Weet je wanneer deze huizen zijn gebouwd? Ja, volgens mij twee jaar voordat ik geboren werd. Dus ik dacht in 58 of 57 zo'n beetje. Dus mijn vader heeft daar voor lopen zoeken, dat weet ik wel. Mijn vader leeft niet meer, maar die heeft het ooit oh, wel eens tegen me verteld. Die werkt in Amsterdam, daar wonen ze op een flatje... En hij had een soort passer had op de kaart gezet... om te kijken wat nou binnen een goede actieradius van Amsterdam nog uh, te vinden was als betaalbaar huis. En dat moest dan ook nog in de buurt van een stationnetje zijn. Dus ik weet niet of dat nog open is, maar het station Bloemendaal ligt hier echt op een kilometer loop, uh, afstand. En toen heeft hij dit uh, gevonden. En dus ze zijn denk ik gebouwd in 1958. In 1960 ben ik hier uh, geboren, in dit huis. Echt het geboortehuis? Dit is het geboortehuis, ja. Wat deed jouw vader? Die werkte bij CNA. Die, uh, ja, wat hij toen precies deed, weet ik niet helemaal. Maar uiteindelijk is hij uh, ja, tegenwoordig de, de PA van... Dus de, de, de rechterhand van een van de Bredinkmeijers is hier geworden. Ja, en waar was jouw kamer? Boven. Moet je eens kijken? Ja. Ik kan hem niet over vinden. Want als je met vriendjes thuis kwam, dan ging hij ook vaak naar je kamer? Of? Ja. Van de boven. een roze meisjeskamer. Uh, wat, st wat stond er in jouw kamer? Hier stond mijn bed aan de linkerkant. Er stond niet zoveel in. We hadden, ja, dat klinkt ook zo oude lulachter, maar we hadden natuurlijk niet zoveel vroeger. Als je het nu ziet, die kinderen die Jezus, die hebben alles, mannen, computers, bureaus. En... Dus hier mijn bed. Uh, dan kan ik me eigenlijk niet meer heel goed herinneren of ik een bureautje had. Dat weet ik niet meer. Maar hier stond zo'n soort... Uh, Dreswaarachtig kastje en daar stond een radio op. Daar stond een bandrecorder in, een draaitafel. En daar zat ik vaak een beetje te pielen met bandjes. En draaide je ook wel eens platen? Ja, zeker. Ja. Wat voor platen draaide je? Ja, ik was. Uh... Dus mijn broer en mijn zus die waren heel erg. Dus mijn broer was van de Stones, mijn zus was van uh, de Beatles. En ik zat daar zo'n beetje tussenin. Maar toen ik mijn eerste platen, die ik heb gekocht, dat weet ik nog wel heel goed. De LP van John Lennon, toen de Beatles uit elkaar waren. Ja, en dat draaide ik dan hier. Waren jullie eigenlijk um, religieus? Dit, wij waren een, een katholiek gezin, ja. En deden jullie daar nog wat aan? Mijn ouders wel, ja. ja ik heb daar vrij resoluut van afgekeerd, toen ik 14, 15 was... Ik had een uh, docent Grieks op het gymnasium. En die was heel, dat heeft hij nooit bedoeld om de kerk uit te jagen, maar die was vrij strikt. Die zei ja, dan die jongens en meisjes die dan een beetje makkelijk daarmee omgingen. Niet naar de kerk gingen, maar zich wel katholiek noemden. En het was het een of het ander eigenlijk een beetje. En toen dacht ik ja, dat is natuurlijk ook zo. Het is het een of het ander. Het was geen tafelgesprek? Uh, de kerk, nee. Politiek wel, maar de kerk niet. Waaruit bleek dat jij uh, politiek uh, geïnteresseerd was? Ja, dat klinkt heel raar maar van jongs af aan. Dus ik kan me nog herinneren hoe op onze lagere school, uh, er was een stembureau, dus, vanaf, dus daar was dat wel gedoe over, en dat werd ons ook wel een beetje verteld, wat er dan was met de verkiezingen. Maar ik kan me nog herinneren als kind ook, van dat ik altijd precies wilde weten waar al die afkortingen voor stonden, de ARP, wat betekent, wat was dat dan? Dat heb ik altijd leuk gevonden, ja. En toen je op het gymnasium zat, um, toen spraken jullie aan tafel ook over politiek. Ja. En um, waar maakte je je dan druk over? Nou ja, eigenlijk alles waar mijn ouders, maar vooral mijn vader natuurlijk precies de andere kant op ging. Dus ik vond het juist wel leuk wat er allemaal bedacht werd over eer delen. En over, ja, de allemaal enorme grote ideale beelden die je als je heel jong bent natuurlijk voor je hebt. En, en dat je denkt van, dat, moet, dat is allemaal hartstikke goed. Terwijl mijn vader was een stuk ouder en een stuk wijzer. natuurlijk. Ik zei ja nee, dat, Zo werkt dat helemaal niet. Je jaagt bedrijven het land uit als je de belastingen weet. Ik, van, nee, al die discussies die je inmiddels al kent. Maar hij schudde niet zijn hoofd. Hij ging wel de discussie aan. Ja, ja. Maar ik denk ook wel dat je het altijd heel, heel leuk had gevonden om dat te doen. Ja. Hoe, uh, jullie hadden eigenlijk... Het was een, uh, een gezellige sfeer thuis. Ja, als ik terugdenk ook aan hier. Dus ik heb hele goede herinneringen aan dit huis ook. Aan de, uh... Als ik daar terugdenk, een hele onbezorgde jeugd. Dat uh, is gewoon een prima plek. Het ouderlijk Huis van Rob Tripp. Het was een ntr programma van Edmond Hofland. Techniek, Alfred Koster. Eindredactie, Willem. Davids. Volgende week het ouderlijk huis van Herman Plei. En volgende week ook de wereldklas van 2002. Fatos Vladi, hij is een Albaniër van geboorte. Maar hij vond zijn grote liefde te Groningen. Hij bleef in Nederland en hij volgde in 2002 een inburgeringscursus in Groningen. En er zaten mensen van over de hele wereld bij hem in de klas, in die inburgeringsklas. En tien jaar later gaat Fatos op zoek naar die klasgenoten van toen. Wat is er allemaal van hen geworden? Mocht u willen reageren, dames en heren, www.hollanddoc.nl slash radio. Dat is onze site. En dan kunt u ook een abonnement nemen op de bijlooppost... waarin ik gewacht maak van alles wat wij volgende week gaan doen. Zometeen hier de spart. Maar eerst nu uiteraard het nieuws van 10 uur. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Dag luisteraars. dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag.